Trudy Vendrich met het NOS Journaal. De politiebonden en de Raad van Kanaf volgend jaar moeten afleggen te zwaar. Bij een proef met hindernissenparcours deden veel agenten er te lang over. Vanaf volgend jaar kunnen agenten die niet fiet genoeg zijn... bijvoorbeeld worden overgeplaatst naar een kantoorfunctie. De bonden en de korpschefs zijn bang dat er door de zware test... weinig agenten overblijven op straat. Ze winnen dat de test moet worden versoepeld. In het bijzonder voor oudere politiemensen en vrouwelijke agenten... De politie heeft acht verdachten aangehouden in een pinpasfraudezaken in de omgeving van Emmen en Koevoorden. Van ongeveer dertig jongeren was de bankrekening geplunderd. Ronselaars hadden hun bankpassen en pincodes in bezit gekregen. Op de rekeningen werd er gestolen geld van andere rekeninghouders gestort. De bende heeft ongeveer een half miljoen euro buitgemaakt.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 De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij bleef in de sprint de Australië-Cadel Evans ruim voor. Anders dan in vorige jaren begon de Tour dit jaar niet met een proloog, maar met een rit over 191 kilometer. De Tsjechische Petra Kvitova heeft Wimbledon gewonnen door in de finale met 6-3 en 6-4 Maria Sharapova te verslaan. Kvitova behaalt daarmee haar eerste Grand Slam-titel.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 One more, One more time, this got feeling free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this cabin feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate. And dance so free. Lekker zeg Daft Punk en One More Time Inmiddels Hebben we vijf kaartjes al weggegeven En dan gaat de telefoon hier flink rond Want de familie jongen Jongmans Die heeft uh, ook uh, kaartjes gewonnen We hebben drie kaartjes weer weggegeven aan de familie Jongmans. Met ja, het goede antwoord. Mm. Dus wat dan we hebben we er nu nog acht. Even kijken. acht we nog twee over. Dus we hebben nog... Wat zegt u? Moraal, wat zegt u? Nee. Nee. Nee. <laughs> kom, eens even, kom eens even bij de microfoon, jongen. <tokje Pak je <tokje> rekenmachine erbij. Wat, oh, wat wil je zeggen? Nee, we hebben net drie kaartjes weggegeven aan de buren. Ja. ja we hebben net een bellen die twee kaartjes weggeven. Ja. En we nog een bellen. Nog... Oh, echt? Ja, voor drie kaartjes. Dus we hebben nog twee over. De twee laatste...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 Een nieuwe van de drie Jezus hier. Dit is de stroom. Het is schade, het is er niet meer. Toch verrast het je keer op keer. Zoals wonderen doen. Als een donkere wolk overwaait aan zoe. Het stroom en het gaat op en neer. Als een wilde rivier naar hun zee. Naar zijn doel. Mooie Ken jij het gevoel dat je stuurloos ondergaat? Maar de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 Popping in the club, we light it up A hour, a hour, hour Party people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 Michael en Fave. Zometeen Popsen Henry. Nu eerst nieuwe muziek van Tim Knol. Dit is Shallow Water. Been sailing up to Against extra terrestrial violence. Wow. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. So all something strange watching back. Cause you never quite know where the MIBs is at. tonight on the horizon bright light into sight type camera zoom on the and doom but then like boom black suits fill the room up with the quickest, talk with the witnesses hypnotize up normalize up vivid memories turn to fantasies ain't no mibs cannot please? do what we say that's the way we kick it yeah you know i mean let's we'll see the noisy cricket get wicked on you with your first last and only line of defense against the worst come of the universe so don't fear us cheer us if you ever get near us don't jeer With fearless and my fees, freezing up all black. Yes, it's four man in black. Uh and, and. eh. Let me see you just bounces with me, just bounces with me, just bounce with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me.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 En jawel, het is weer tijd voor Goedenavond Henry. Ja, goedenavond allemaal. En uh, luisteren thuis, thuis natuurlijk ook. hoe spelen jullie allemaal bij ons Voor. Bij ons gaat het heel goed. Heel, het, het is prima weer. We zitten in een lekkere gezellige sfeer. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik zeg zeker eigenlijk. Ja. Er zit altijd wat, wat donkere wolken nog wel. We komt de zon door, maar uh, het ziet er goed uit in ieder geval hier. Oké, okay. nou mooi. Dus, uh, ja, we hebben het nodig voor jullie natuurlijk vanavond, hè. En uh, ik of, of de luisteraar nog gekeken hebben, zo moet ik het zeggen, niet of de kijkers het hebben, maar of de luisteraar nog gekeken ja. is naar de bruiloft van Prins Albert en Chalane. Ik heb geen, ik heb het daarvan niet gezien. Heb je die gezien? Dat... Ja, we, korte stukjes, ja, ja. ja. ja je kan er niet omheen, maar ik heb niet echt uh, heel erg uh, serieus naar zitten kijken. Ja, we dus zijn een monaco natuurlijk, hè. Een monaco, moeten we zeggen. Ja, klopt. En, uh, ja, de draagt een prachtige jurk met erop uh, 80.000 Swarovski. Ja, zo. Ja, waar, waar hebben we het over? Ik kan er niet eens eentje betalen maar in ieder geval uh, de vader van uh, VLM, uh, Kenneth Woodcock, die heeft naar, de, naar, de, naar het Alta gebracht. En ja. uh, het wordt uh, in, de, in de buitenland wordt uh, de huwelijk voltrokken. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, en Willem-Alexander en Ma Prinses Maxima die zijn er uiteraard natuurlijk ook uh, aanwezig. En uh, die zitten op de tweede rij, dus uh, die kunnen het goed allemaal volgen, denk ik. Hè? Ja, en om half tien dan, als je er naartoe toe wilt, dan krijg je er nog, om half tien is het uh, officiële diner en het bal in de opera, uh, Garnier. Ja. En uh, exclusief voor 500 genoten. Dus uh, okay. een uh, gigantisch uh, spe special uh, event. Nou. De VIP's, de bobo's in de wereld, die gaan daarheen. Die zijn er helemaal ja. Absoluut. Ja goed, en dan, uh, als we kijken op het muzikale vlak natuurlijk in de showbusiness, nee, dan is het natuurlijk wel opvallend dat de dijk al 30 jaar bestaat. De Dijk, oké, okay. jubileum, leuk. Ja, ja, en dat is vanavond, uh, dat vier is dat feestje in uh, de Heineke Musical in Amsterdam. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en we zullen we zeggen, ja, dat is natuurlijk heel veel veranderd de afgelopen uh, 30 jaar. Um, uh, platen werden cd's, cd's werden downloads, uh, jeugdsociële verdwenen, opzalen werden er eigen bouwt, uh, Ja, en plaatsen we nog 32 televisie hadden, we werden er 100. Uh, van drie radiozenders werden we ontelbaar, uh, dus... Nee, in ieder geval, de dijk is al van 30 jaar, de dijk nog steeds, anders de rockgroep, Oké, okay, ja, leuk, de dijk. Goeie bent ook. Ja, maar wel zeker. Dat is zo lang dat we me toch al meedraaien, heb ik goed gedaan. Ja. Ja. Ja, goed, en we hebben het, we hebben het we hebben over de doornemers van uh, The Voice of Holland. En, uh, ik weet niet of je Jennifer Eubank nog kan herinneren, uh, Jennifer Eubank, ja, dat is het knappe blonde meisje, hè? <laughs> Ja, exact, ja. Ja, ik ken alleen van uiterlijk. Ja, ik denk dat we graag inderdaad. Ja, in september komt er uh, al die manieren ervan uit. Dus uh, ja, er wordt uh, inderdaad uh, via het evenement de Jan Vis wordt het uh, uitgebracht. En um, uh, ja, we wachten dus even af wat het gaat brengen. Oké. Okay. Goede goede zanger hè? Zijn natuurlijk van, uh, van heel, heel, heel, heel beroemde vader natuurlijk en dat, dat zingen natuurlijk ook meer. Ja. En uh, ja, andere dummeefjes zitten ook bij, Sherry Ann en uh, Lenny Meijer. Die hebben ook al een contact bij Cloud Neger Music. En eh, uh, die hebben ook al een paar sing singles uit, maar het is een beetje hè. Oké. We hebben gezien met die groenten van de boom natuurlijk hè, gisteren weer op televisie. Dus uh, ik vind dat uh, Lenny Meijer het heel erg goed doet. Ja. Goed, dan hebben we het niet even over, over de voice of the hebben we hebben het ook over x Factor. Uh, als je dan kijkt naar Rochelle, ja. die, uh, die was zo enthousiast dat ze helemaal haar contract wat ze ondertekend heeft voor de laatste choice eigenlijk helemaal niet gelezen heeft. Ja, dat las ik. Wat, wat was er nou aan de hand? Nou, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Uh, het is allemaal goed gekomen. Uh, ze heeft natuurlijk gewonnen. Uh, en, en natuurlijk, ze heeft haar eigen inbreng in de nummers maken. Uh, financieel zit het goed. Uh,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 En uh, mocht je niet winnen, uh, dan heb je de eerste jaar, of de eerste, in mijn geval was het gelukkig maar drie maanden. Dan mag je dus niks doen aan uh, commerciële activiteiten die uh, met muziek te maken hebben. Oké. Okay. Die recht ligt allemaal bij dan, uh, en, toen bij uh, Echt 4, en in mijn geval was het bij SPS 6. Maar uh, dat vergeet heel veel mensen daar inderdaad naar te kijken. Ja. Uh, ik, ik kan namelijk je carrière ontzettend uh, vertragen, uh, afremmen. Dat um, is bij heel veel artiesten dat inderdaad ook gebeurt natuurlijk, hè? Ja. Ja, en bij Rochelle zal dat inderdaad niet zo'n probleem zijn, want ze zij heeft natuurlijk gewonnen, um, uh, heel goed. Ze um, uh, is binnengekomen op één, nowhere. Um, binnen een week was het al een goud Ja, um, uh, uh, ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, goed hè? Ja, precies. Ja, goed, jongen, even van, uh, van uh, de showbusiness wat betreft uh, de muziek. Even naar het voetbal natuurlijk. En ook showbusiness, uiteraard. Mm, ja. ja. Johnny Hedrica, die is weer waardig uh, geworden. Hè? Ja, leuk. Voor de tweede keer, hè? Ja, hartstikke leuk. Hij heeft uh, een dochter, Jezebel. En, uh, nou, hij zien in ieder geval een, uh, een, een zoon erbij, in Lennox. Dus die werd geboren in Madrid. Dus is morgen om kwart voor tien. Oké. Okay. Dus, eh. Uh, wat ja. dat betreft, ga er maar naartoe.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 Ja, het is ongelooflijk. Het Het is natuurlijk een successtory. wat we hiermee hier te maken hebben. Ja. Uh, het is een opzettende omgein. Die wat er allemaal op televisie gebeurt. Uh, het, is, het is asociaal. <lacht> het is. noem uh, het maar op. waar mensen bij allemaal om kunnen lachen. Ja. Uh, dat dat, dat spant natuurlijk wel uit, hè. OOGSO, hè. Ja. Hoe asociaal, hoe beter, hè. Langzamerhand wel, hè. Ja, echt waar. Dus, uh, Denk jij dat het, uh, dat het nog lang zou duren, dat OOGSO? Eh. Uh, ja, goed, die vraag hebben we natuurlijk ook wel eens een keer gesteld omtrent de, de, de. Noem je dat? De, die, die shows allemaal met talentenjachten. Ja. We uh, zeiden dus ook, het is op een gegeven moment na, na de van tijd toch al afgelopen, maar het werkt nog steeds. Ja. En je ziet als er een nieuwe sous-show erin gegoten wordt, in de vorm van. Uh, The Voice of Holland. Ja. Uh, ja, mensen kijken er toch naar. Dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon weer ook een, een, een successtory wordt van een paar jaar. Ja, oké. Okay. Nou, we zullen zien. We wachten er eens dus even af. Ja goed, en dan heb ik dan inderdaad nog het nieuws over Arnold Schwarzenegger. Uh, ja, zijn, zijn vrouw, mogen we wel zeggen over ex, die gaat in ieder geval de ex aanvragen. Oké. Okay. Uh, ja, ja hoe oude gekken zeggen ze wel eens, maar ja, als je op een gegeven moment hoort dat hij allemaal uitgegeten heeft, daar in het verleden. Ja, uh, in we wel, zijn vrouw een uh, ex-kenning aangevraagd bij uh, de rechtbank in Los Angeles. Dus, de einde, einde oefening natuurlijk voor aan het zwarte neger hè? Negger. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar er zitten natuurlijk niet meer zo gespierd uit als vroeger. Ik heb een paar foto's gezien die vrouw die op het strand komt. het hangt een beetje, hè nu? Ja, een beetje wel, ja. Exact ja, dus. Uh, <laughs> ik denk hoe ik moet ook weer gaan sporten. Ja dus uh, ja, goed jongens, dat is best een beetje voor, uh, voor deze week En luisteren thuis natuurlijk ook uh, We krijgen eigenlijk naar de vakantie krijgen We krijgen natuurlijk weer de nieuwe, uh, de nieuwe The Voice of Holland uh, Ik weet niet wat de popstars gaat gebeuren Dus uh, we wachten eens dus even af, hè Ja, helemaal top we, uh, we gaan je volgende week weer spreken, Henry dankjewel. Zeker weten En we uh, hebben binnenkort in Zandvoort dan, hè Om hem te kijken ja, ja, ja, ja, binnenkort in Zandvoort Ja, de barbecue, man Komt naar Zandvoort toe Ja, ja, absoluut Je hebt van de week weer gebarbecued, las ik ja, Ik ga daar ook weer een barbecue. Kijk, dat zijn leuke verhalen. Nou, Henry, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan weer. En uh, ja, als ik, dan, ik nou even naar kom uh, over een paar weken, dan. Uh, gaan we barbecuen? Ja, wat barbecueën. We gaan barbecueën. <laughs> Show me live bij de barbecue. Juist, helemaal goed. Henry, dankjewel. Fijn weekend. Hé, hey, fijn weekend. de lijst was thuis natuurlijk ook. Toi, toi, hè. Toy, toy, hè.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 Esta rumba het niet. Ik Ik Cuando se marea dolores, cuando se wanneer ik naar de zon kijk, wanneer ik naar de zon kijk, wanneer ik naar dolores, cuando se wanneer ik naar de zon kijk, su vela, cuando se zon kijk, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, ik naar de zon ZANG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 Helemaal goed. Dus aan de deur wordt voor Nee, wat Aldo? Oh, <laughs> nee. Zilver, uh, de, de, kaartjes de kaarten zijn... zijn 9 euro in de voorverkoop. Koop bij Bruna Balkenende. Grote kost 18. Aan de deur is toegang 10 euro. Aan de deur wordt niet gekocht. Aan de deur wordt niet verkocht. <laughs> ja, toch wel. Volgende week zondag dus zijn de prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Veel plezier. Allemaal magisch. Zo flauw hè. <laughs> Gary Rabbit nu. <laughs> This is Baker Street.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 Zijn wij weer, uh, en bel mij even je, je hoeft niet zo te schreeuwen hoor. Hey. Sjonge, oh, jonge. Nee, Van 2 tot 5 zondag in Camerland. Ja. Morgen dus. En zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. Iedereen heel fijn weekend. En tot volgende week. Een hete zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort. En Zomerhits. Entertainment for you. Into the streets. We're coming out. We never sleep. Never get tired urban fields and suburban life <laughs>